Als je hier niet vrolijk van wordt, dan weet ik het ook niet meer hoor. Ja, wat is toch zo? Sandy Shaw op blote, blote voetjes. Net als een minister van. wat uh, was het weer? Ja, <laughs> van stikstof hè. Die doet het ook op blote voeten. Hmm, met al de boeren. Maar het gaat niet uit mijn hoofd. Um, think it all over. Aan het begin van het tweede gedeelte van de show. Welkom. Goedemorgen met Alfred Lokhuizen. Ook deze zondagmorgen ga ik je oren verwennen. Tweede uur dus. Vorige uur was het een beetje rustig aan. En nu zetten we het tempo er een beetje in met prachtige muziek. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Dus blijf lekker bij me. Blijf bij GoFM en George Harrison met My Sweet Lord. Hij ging weer lekker. Ook op deze zondagmorgen. Ryan Paris en Dolce Vita. Natuurlijk. En George Harrison. Een religieus momentje. En dat mag natuurlijk wel op zondag. Uh, my sweet lord. Straks. Uh, dus een reportage van uh, Jeroen van Gent. Hij ging uh, de straat op met zijn blauwe microfoon. En uh, ja, hij heeft natuurlijk iedere week natuurlijk weer een bijzondere vraag. Uh, deze keer. Uh, wanneer heeft u voor het laatst iets, iets nieuws gedaan? Nou. Um, vorige week nog, denk ik, voor mezelf. Maar jij? Nou ja, je hoort het straks allemaal. Hij vroeg het op straat, dus blijf erbij. Over een kwartiertje hoor je alle antwoorden. Yo, Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, cause he ain't got nobody to listen to. Listen to, listen to, listen. I'm moved, I've been need, I've been dying, I've been. Need. We lopen 10 ja, minuten, 6 minuten, 7 minuten, 8 minuten. Mm, hebben we hebben de deuren tegen elkaar opengezet hier in de studio van GoVem. En dat geeft wel een beetje verlichting. Want het was hier best wel benauwd toen ik hier binnenkwam vanochtend. Ja, na al die warme dagen wil het gebouw opgewarmd zijn. En nu is het een stuk frisser. Het is buiten 17 graden. Dus ja. Dan gaat de temperatuur in het pand wel een klein beetje omlaag. Je hoorde mooie muziek hier bij GoFM. Je hoorde Mika en Relax. Take it easy. Zeker een goede tip voor vandaag. En iPhone 65 met Blue. van de Osmonds of aan de Osmonds eigenlijk, Down by the Lazy River. En Love Affair, A Day Without Love. Zo, nou, als je nu nog niet wakker bent, dan uh, weet ik het ook niet meer hoor, eerlijk gezegd. Wakker voor een reportage van Jeroen van Gent. Nu het uh, zomergebeuren weer in aantocht is, nou, het is eigenlijk ook wel een beetje achter de rug... Um, uh, is natuurlijk bij uitstek de periode om weer eens wat te gaan ondernemen. Maar ja, kijkt u eens achterom. Wat heeft u de laatste tijd voor nieuwe dingen ondernomen? Nou ja, Jeroen van Gent ging natuurlijk weer de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Wanneer heeft u voor het laatst iets nieuws? nieuws ja. ja, dan zeg ik wat. Zeg. Ja, goede vraag. Ja. <laughs> wat voor ik, onder onder? Ik zou niet zo gauw iets kunnen bedenken, iets nieuws. De vraag is, wanneer hebt u, heeft u voor het laatst iets nieuws gedaan? Iets nieuws? Iets nieuws. Nou, mijn dochter heeft een caravan gekocht. En daar heb ik voor het eerst in zo'n caravan gezeten. Mag dat ook? Dat is een goeie. Ja, nou, dat is ja. dan de eerste. Ja? En voor de rest, ik zou het even niet weten. Dat zijn ja. die dingen, dat overvalt je dan. Hè? Ja, nee, maar ik ga vragen, hoe was het dan? Nou ja, die hartst, caravan. hartstikke leuk. Maar ja, het is natuurlijk, uh, het was even proefdraaien en... Uh, dat was het eigenlijk en dan gingen we weer naar huis, dus ik ben niet echt op vakantie ah. geweest met haar. De... U was een soort testpersoon? Nou, gewoon even nieuwsgierigheid. Even kijken van uh, wat ze gekocht heeft. Het kind was zo blij. Dus ja, dan moet je even je neus laten zien. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, niet overnachtig zo dan? Nee, dat wil. Oh, die meneer, uh, vrouw die wilde uh, ja. Nee, dat wil ze wel. En ik zie dat eigenlijk wel zitten. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want we hebben altijd gekampeerd. En dan s'nachts naar die wc buiten. En dan weer met je tasje. Dat. Dus daar moeten we nog even over denken. Nee, dat viel de laatste tijd zo weinig nieuws te doen. Ja, dat is waar. Dus. Ja. Uh, nou ja, juist in die, in, die, in die akelige tijd. Mensen gaan... En zijn ja, we, we hebben wel wat nieuws gedaan, we hebben al onze coniferen die uh, twee meter bij anderhalve meter waren, hebben we eruit geshoot. Oh. En daar nieuwe vaneer. dat uh, nou, wel. Nou kijk, ja. dat is een goeie. Oh, Nou, ik ben nog niet zo lang geleden weer begonnen met dansen, heb een dansles. Dus vroeger heb ik dat altijd gedaan. Maar uh, ja, dat, uh, dat is een beetje uitgegaan. En uh, toen dacht ik, nou, ik ben niet zo van het sporten, maar dat vind ik heel leuk om te doen. Ja, dat is nieuw. En uh, dat is weer nieuw. Eigenlijk een beetje oud, maar ook wel weer nieuw. Ja. Dus, uh, dus daar ben ik, ik er zeker helemaal in. Herinnering dus... opgehaald weer, van, van, van het vroeger dansen. Van vroeger. Ja, ik merk wel dat het niet meer zo soepel gaat als vroeger. <laughs> <laughs> maar ja, dat zijn de jaren natuurlijk. Ja, dus, uh, ja. Maar het is leuk om in ieder geval weer lekker bezig te zijn. En je leert er nieuwe mensen kennen. En uh, ja, dat is wel weer nieuw. Vorige week... Aha. Ik ben overgestapt op plantaardig eten. Hey, Goeie. Dat is een eufemisme voor vegetariër worden, of niet? Eh, uh, nee. Nee. Nee? Nee, afbouwend. Misschien, misschien. Maar het is nu nog een nee. Maar je eet geen vlees meer dan? Oef. Nee, ik eet nu nog wel vlees. Aanzienlijk minder. Eh... Uh... <laughs> ik eet nu zakken sla en uh, kokkommers <laughs> en tomaten. En dat, en dat denk je van tevoren? Nee, Vroeger niet. niet. Nooit niet. Ah. Dus uh, ja, drastische verandering. Maar ja. af en toe nog wel een kipfiletje. Nou ja, moet kunnen. Maar hoe komt dat? Waarom? Uh, uh, ja, weet niet. Er kwam een verschuiving en. Uh, aangepakt. Je kan hem laten leggen, maar ik heb hem aangepakt. En het voelt goed. Het was er tijd ervoor misschien. Maakt je, je zorgen over je gezondheid? Nee, nee. Ik voel me wel een stuk beter nou, trouwens. Kijk. Mag ik bekennen. Maar wat heb je nou laten liggen dan? Wat eet je dan niet meer? <laughs> Oeh, ja. Heel veel niet. Geen biefstuk meer. Oh, oké. Okay. Niet meer kluiven. <laughs> Geen sperrips. Ja, ja, we zitten op één lijn. <laughs> oké. Okay. Ja, ja. Nou, dat is te gek. Uh, echt out of the box. Eergisteren. Eergisteren nog? Ja. Dan ben ik benieuwd wat dat is. Dat was met de trein en gewoon spontaan naast allemaal mensen gaan zitten. En het gesprek aangegaan. Hey. Dus dan krijg je hele leuke gesprekken. Dat deed u normaal nooit? Ik praat wel heel graag. Maar ik deed nu met allemaal verschillende types waar misschien een ander niet zo snel naast zou gaan zitten. Ja. En dat is gewoon heel erg leuk. Om dan toch de culturen van een ander ook te leren kennen. Hadden ze dat zelf echt voorgenomen dan? Dat nee, doen? nee, heel spontaan. Het was een ingeving? Ja, ik was samen met een collega. <kijkt> en uh, nou ja, we gingen naar een conferentie inclusief onderwijs. En toen dachten we, van nou, dan de hele dag maar inclusief. Oh, een schakelaar om: van, ik ga contact maken met die mensen? Ja. ja. Wat leuk. En, en hoe beviel dat? Ja, het was heel gezellig. Okay. Leuk. <laughs> Waardoor we zelfs een station gemist hebben. Ja, Doordat we zo in gesprek waren. Golven. Ja. Ja. Wat is er fijn aan golven tot nu toe? Wat vindt u ervan? Het is straks lekker in de natuur. Lekker buiten. Een ja. uurtje of twee, drie. Ja. Ronden lopen. Even, even lekker alles van je af. Ja, Het duurt best lang, hè? Uh, het kan, het kan. Ja? Het ligt aan hoeveel uh, hols je loopt. Je hebt 9 hols of 18 hols. Dat ligt er dan aan bij je dat gaat doen, natuurlijk. Bent u er helemaal mee begonnen of deed u dat al? Nee, helemaal begonnen. Helemaal begonnen? Ja. Dat is best wel een stap. Dat, uh, ja. Ja, het is wat anders. Maar hoe, leuk. Hoe kwam je er zo bij? Uh, van mevrouw vrouw gekregen. Een cadeau. Een cadeau? Uh, dus u, Wat heeft hij dan? Geef je precies een, een hele golfset? Nee, Ofzo? ik heb uh, een, uh, bij de sportschool is een trackman. En daar kan je dus oefenen. En dat is gewoon binnen. En dan kan je precies zien hoe je slaat en wat je allemaal doet. En daar heb ik een bom van gegeven. Aha, dat is zeg maar het oefenen voordat je echt uh, een, een green de opgaat. opgaat. De baan opgaat. Ja, ja. Aha. Of beter van je slagen. Dat kan ook. Ja. Zoals je het doet en... Ja, je wil je verbeteren omdat het niet goed gaat. Dan kan je daar en dan filmen ze anders. Dan kan hij je advies geven. Nou, en dan ga ik gelijk vragen hoe het bevalt dan. Lukt het? Het uh, begin is er. <lacht> ja. begin is Het is, is, is dat euphemistisch of valt het, valt het mee? Nee, nee, nee, nee, het kan altijd beter natuurlijk. <lacht> okay. Dus dat is... Uh, je, je leert het. Ja, je leert allemaal het mensen om je heen die het beter kunnen natuurlijk. Uh, dat lukt. is altijd. En dat, dat geeft niks. Wanneer heeft u voor dit laatst iets nieuws gedaan? Iets nieuws gedaan? ja. Uh, we hebben pas een camper gekocht, dus we zijn met de camper iedere keer op pad. Dat is een goeie. Ja. Die tellen ja. we mee. Ja. Hoe kwam je daar zo bij? Ja, de vrijheid <laughs> van En Ik ja. hou niet van kaperen om drie weken of zo op één plek te staan. Ah, ja. En met die camper kun je gaan staan je, uh, waar je wil. Ja. ja. ja. ja. Dat is Dat lekker vind. vrij. Bevalt het tot nu toe? Prima, heerlijk. Ja. Okay. je kunt overal heen rijden? Ja, we hebben tot nog toe een beetje Nederland gedaan en wel wat België en Duitsland. En nou gaan we uh, vrijdag gaan we naar Frankrijk twee weken. En in december gaan we waarschijnlijk overwinter in Spanje. Dat is ons niet nieuw. We hebben de caravan en... Uh, de caravan. Dus, uh, is het misschien dat je naar, naar nieuwe plekken bent gegaan? Ja, altijd. Ja, altijd. Ja, altijd. Ja, altijd. Altijd? Meestal uh, zoeken we toch wel uh, een, een andere camping dan uh, het jaar. Misschien dat er een aantal jaren tussen zit dat we eens terug gaan. Maar meestal uh, uh, echt nieuwe, in, in nieuwe plekken. Elke keer een nieuwe plek toch? Ja, ja. Ja. Dat is iets nieuws doen, dat ja, tellen we dat is, mee. Ja, Oké, okay, dat is waar. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Het is weer tijd voor iets nieuws. Het is weer... Tijd voor iets nieuws, bal de vuist, ontplote borsten, roep op Facebook op tot iets, het maakt mij niet uit, tot wat precies, maar iets nieuws. Het wordt tijd voor een kort gevecht. Of op zijn minst niet voorschud zet. Want het wordt... weer lekker. Vanessa Paradis en Be My Baby. Een beetje Tamla Moton-achtig. Als je dat wat zegt hoor. Mij wel, maar misschien jou helemaal niks. Zou zomaar kunnen. Verder buurman en uh, tijd voor iets nieuws. Speciaal voor Jeroen. Want die vond dat een mooi nummer. Passend bij zijn reportage. Uh, mag ik je nog even wijzen op onze website? www.go-rtv.nl Doe ik traditie getrouw, want er staan natuurlijk hele leuke artikelen op. Leuk om te lezen en uh, als je toch even niks te doen hebt en als het straks twee druppels regent. I'm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 Sin no no llega sin esta manera, no tenés la culpa, caballo de la tabana, porque muy despreciado, por eso no te perdón, ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de compraventa amor del de pasado, vende, vende. Ven, ven, ven, ven. No te encuentro de verdad Por eso un día No cuento así de nada Lo mismo ya calle. die past bij de afgelopen week eigenlijk niet zozeer bij vandaag. Maar ja goed, hij stond nu eenmaal op de lijst, dus vandaar dat we hem toch maar eens draaien. Ook voor de gezelligheid, laten we eerlijk zijn. Gypsy Kings en Bamboleo. En Sam Smith met Writings on the Wall, natuurlijk uit een James Bond film. Oh, het loopt alweer aardig tegen twaalf. ik heb nog twee nummers voor je. Hmm, komt helemaal goed met de laatste zeeplaten voor vandaag. Eerst even een mooie antieke... Nou ja...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 For me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes. Ik heb toch van die geweldige collega's hier bij Girlfriend. Ja, die tikken me op de schouder. Het lied wordt niet meer gezongen door. Uh Charles voren. Nee, logisch, want die is naar geen zijde vertrokken. Hè? Het is even niet anders op respectabele leeftijd. Dat dan weer wel. Het is het einde van de show. Dank je wel voor je gezelschap. Volgende week ben ik er weer. Zo rond een uur of tien. En dan probeer ik weer lekkere plaatjes voor je te draaien. En een paar interessante onderwerpen te brengen. Dus, wat mij betreft, tot volgende week. en Tot besluit van de show. Och, Barry White en You See the Trouble With Me. Maak er een mooie dag van. I